1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Tijdexamen Frans voor het VWO van komende dag is uitgelekt. Foto's van de tekst en van de vragen staan op internet. Komende ochtend wordt duidelijk of het examen doorgaat. Het college voor examens, dat verantwoordelijk is voor de examens, streeft ernaar om de scholieren een vervangend exemplaar te laten maken. Het CITO dat de examens opstelt, heeft getwitterd dat er altijd reservevragen klaar liggen. Wie de foto's van het examen op internet heeft gezet is niet bekend. De afzender zou hebben willen aantonen hoe makkelijk het is om de examens te stelen. Premier Rutte sluit extra bezuinigingen niet uit. Na afloop van een VVD-bijeenkomst in Den Haag zei hij tegen de NOS... dat je er rekening mee moet houden dat er toch iets moet gebeuren. Alleen als de economie dit jaar en volgend jaar met een half procent of meer groeit... hoeft er niet te worden bezuinigd, zei Rutte. Minister Dijsselbloem zei afgelopen dag ook al dat hij rekening me houdt dat het kabinet in augustus nieuwe bezuinigingsmaatregelen moet bekendmaken. In het sociale akkoord werd een bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro voor 2014 voorlopig geschrapt, in de hoop dat de economie zou aantrekken. In Kazachstan is een Soyuz-raket gelanceerd met drie nieuwe bemanningsleden voor het internationale ruimtestation ISS. De Amerikaan, Rus en Italiaan blijven een half jaar in de ruimte om onderzoek te doen. Het is de eerste keer dat de Italiaan de ruimte ingaat en de andere twee zijn er al eerder geweest. Door technische aanpassingen aan de boordcomputer is er vanaf nu een kortere route mogelijk. Daardoor duurt de reis niet meer twee dagen, maar slechts zes uur. In het ruimtestation zijn al drie astronauten, twee Russen en een Amerikaan. Dan het weer verspreidt over het hele land een enkele bui. Overdag bewolkt een periode met regen of enkele buien. In het noorden soms ook zon, het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. Um, we gaan een uur lang uh, de Casa Luna-canon der Nederlandse natuurpracht samenstellen. Um, met andere woorden, bel ons wat, uh, welke plek in Nederland. Welke natuur schoon bekoort u het meest? 0800-1121, dat is een gratis nummer. Um, en u mag mailen, casaluna.ncrv.nl. nacht, Manon. Hoi. Hoi. Waar, uh, waar moeten we naartoe? Ja, naar de Bosbeek en, uh, in Renkom. De Bosbeek in Renkom. Wat is daar zo mooi aan? Um, nou, het, is, uh, het is eigenlijk, zeg maar, het loopt de stuwwal op. En het gaat eigenlijk vanaf de Rijn uh, ja, tot ver bovenop de stuwwal. En het, het is echt een heel oud gebied. Mm -hmm. Heel divers met, um, want het natuurlijk heeft. En er lopen gewoon uh, prachtige beken met oude bruggetjes en uh, varens, oude bomen. En ja, het is echt uh, heel mooi. Wat goed en ga je daar veel naartoe. Um, ja, soms. Het is voor mij een stuk fietsen. Uh, soms pak ik natuurlijk ook de auto. Maar um, ja, zoals vandaag, was het heel warm. En ik wilde eigenlijk naar Kootwijkerbroek gaan. En toen dacht ik, ja, ik kan net goed naar de beek gaan. Ik heb ja. een hond en die kan dan lekker zwemmen ook. En, uh, Want het hoort bij de Veluwe, of niet? Ja, het hoort ja. bij de Veluwe. Ja. Het, is eigenlijk, uh, uh, uh, het loopt eigenlijk vanaf de Rijn. Daar komt hij uh, bij Renkum uh, zijn mond hier dan uit. En dan loopt hij uh, de wel op. En het is eigenlijk een complex van... Verschillende beken, dus je loopt ook echt van beekje naar beekje. En er staat ook de Paradijsbeek bij, dus dat ja, geeft ook wel weer aan hoe mooi het is. De Paradijsbeek. Ja, ja. het is ook echt een beetje paradijs. Er, er loopt ook bijna niemand, dat is ook heel bijzonder. Het eerste stuk: um, ja, er dus is een parkeerplaats en dan heb je wat uh, een soort boerderij waar mensen met uh, speksen en dat soort dingen bezig zijn. Daar is het altijd heel druk. Met wat zijn ze bezig daarmee? Na nou, de soort expositieruimte, en er, nee. daar staan altijd beelden met specs, en daar lopen veel mensen heen. Okay. En als je dan een stukje doorloopt, daar loopt eigenlijk bijna niemand meer. En loop je daar dan alleen met de hond? Ja, of soms uh, met nog iemand met een hond. Maar, uh, ja, ja. En, nou ja, af en toe komt natuurlijk wel iemand tegen, maar ja. uh, bijzonder weinig. Ja. En is dat uh, aangenaam, zo in je eentje, op de wereld in Nederland, dat het kan dus? Nee, af en toe wel, ja. ja. En wilde, wilde dieren? Um, ja, ik zie daar wel veel roofvogels. Ja. En af en toe een reetje. En, uh, ja, dat, dat is het wel een beetje, maar wel veel bijzondere planten en zo. Wat grappig. En heb je, ben je altijd al een uh, natuurliefhebber geweest? Ja. ja. Geboren en getogen in die regionen. Uh, nee, ik kom zelf uit Utrecht. Dus meer uit het uh, plassengebied En dat, dat vind ik ook heel mooi. Ja, ja. Maar ja, ja, ik woon dan nu zelf in Weigeningen. En dat is natuurlijk ook prachtig dat je echt uh, de rivieren hebt en de hei en de bossen. Dus dat is eigenlijk altijd wel een beetje kiezen waar je heen kan. Dus voor jou gaat het lied van Daniel is ook niet op waar, het, waar ons land één groot oprukkend bedrijventerrein is? Nou, als het in de auto zit uh, richting Amsterdam, dan denk ik het wel. Maar op andere plekken dan. Uh, ja, meer naar de achterhoek gaan. Denk ik, ja. Is een beetje, het ligt een beetje aan waar je rijdt. Ja, ja. Natuurlijk ontzettend veel mooie plekken. Ja. Dat is goed. Um, nou, we zetten hem op de lijst om te beginnen: um, De ja. Paradijsbeek bij Renkum. Ja, dat is wel mooi inderdaad. Nou. Moet iemand van de, moet goede Huizen komen? Wil je daar nog overheen, over de paradijs spreken? Precies. Ja. Oké, okay, Manon. Dank je wel. Goeienacht. Ja, jij ook. Okay. Doeg. Um, u kunt ons dus nog steeds bellen. 0800-121. Um, aan de telefoon is Dien. Goeienacht, Dien. Oh, uh, ik hoor dat Dien nog, uh, nog even moet worden opgeroepen. Um, we krijgen een tweet. Um, mooie plek? Vraagteken. Zoveel. Maar de geheime tip? Pondje bij Bronkhorst. Ruig, stil, hashtag IJssel. O je vaars en eindeloos uitzicht op de Veluwezoom. Dat is een geheime tip. Dus um, hou het stil, luisteraars. Maar u moet op het pontje bij Bronkhorst. Daar is het ruig en stil tegelijk. Dat is een goede kompie. Um, en inmiddels hoor ik dat Dien te pakken is gekregen. Dag Dien. Dag. Um, we hebben al de Paradijsbeek bij Renkum. Het pontje bij Bronkhorst. En nu, waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar Ommen. Oh, naar Naar de Dat is mooi daar, ja. Dat ken ik wel. Toen ik geboren ben in 26. Ja. En ik kan nog wel 80 jaar lang kan ik me alles herinneren. Toen hadden we gewoon vrij uitzicht op de Limmelenberg. Maar het bos dat staat is zo groot geworden. Het is nu gewoon een weggetje naar Limmelenveld. Ja. Yeah. En daarachter ligt de Limmelenberg. Maar die, die is uit het zicht verdwenen? Die is, die is uit het zicht verdwenen door de grote bomen. Oh. En uh, als je de andere kant op gaat bij je nieuwe brug, mm -hmm. dan ga je naar Lemelen. En daar is wel de, de opgang naar de berg. Maar wij gingen altijd gewoon door het bos, via de kogelvangers. Ik weet niet of u weet wat kogelvangers zijn. Nee, dat moet u mij uitleggen. Nou, dat, dat, ik heb altijd laten vertellen... dat zijn opgehoopte opge, zandbulten. Ja. En daarvoor was een rek. En daar leerde men schieten. En die kogels, die, die kogelvangers vingen dan die kogels op. Maar ja, ik heb het alleen maar van horen zeggen. Ik heb het nooit bevestigd oh, dat, gezien. Dat waren, dat waren een soort zandbergen dat als het... Maar wie ging er leren schieten uit het leger? Zegt hij ja, ik denk het wel. En die schoten dan op een soort opgehoogde ja, zandberg? Er was een raamwerk voor. Ik kwam oh. er heel goed in, liep me dan overheen. En uh, ja, als wij er kwam, was er niks te doen. Maar er was ook al uh, sommige tijden, was de zaak afgesloten, dus daar zou er dan geschoten worden. Ja ja. ja, ja. Maar wat u eigenlijk daarvoor vertelt: um, u heeft het over een. Herinnering van tachtig jaar, zegt u? Ja. En u heeft een berg, de Lemmerberg voor u. Maar in de tachtig jaar, dat u daar misschien veel rond... Nog regelmatig Nog regelmatig kom. komt. Is daar dus in die tachtig jaar een bos gegroeid? Ja, is zo gegroeid dat u de berg vanaf die... Dat is Giedmen, Ja. Dat u de berg niet meer ziet. U heeft gewoon een heel bos tot stand zien komen. Ja, ja. Maar we liepen gewoon door, door ons eiland en, en door het bos. Via de kogelvaas naar de Limmelenberg. Ja, ja. Dat, uh, En ook in de oorlog wel. Want uh, we hadden toen Oranje op, maar we hebben het wel eventjes dus verstopt. Want er waren Duitsers op de Limmelenberg. Oh ja, want die hadden uitzicht natuurlijk vanaf daar. Ja, en daar konden ze al de omgeving goed overzien. Ja. Maar we gingen er wel heen. We, we waren dus verschrikkelijk bang. En we deden nog wat dingen die onze ouders niet wisten. Sta staat die tijd u nog helder voor de geest? Oh ja, ja, ja? ja hoor. Meer, ja. meer helder dan andere perioden in uw leven? Nou ja, de jeugd is uh, goed ingeprent, hè. Ja, nou ja, ja, als u, u zo'n ervaring als oorlog is... maakt het natuurlijk meer ja, intens nou, dan... Ik hè? was uh, op 30 april van school gegaan. Ja. Ik was 13 jaar. Ja. En 10 mei begon de oorlog. Dus ik, ik weet wat... Voor, nou ja, dat was mijn toekomst toen. Ja. De dus toekomst u, u, u, was u, u, weg. Hele... Uw hele middelbare schooltijd was het oorlog. Ja, inderdaad. Maar ik heb geen middelbare school gehad. Ja, ja. Dat, uh, dat was er niet, zat er niet in. Ik was een meisje, hè. Ik had zeven broers. Ik heb was mijn... u de enige? Enige meisje met nee, zeven broers? Nee, we waren net als Job. Mijn moeder altijd. Mijn moeder had zeven zonen en drie dochters. Ja, ja. Ja, ja. ja. En er leven er nog vier van. Oké. Okay. En wat. Um... En u bent altijd in die regio blijven wonen? Nee. Ja, nou, ik woon nu in Wierden, maar ik heb uh, door het land getrokken voor mijn werk. En wat, wat bent u gaan doen? Ik, uh, nou, ik ben eerst uh, dienstbode geweest. Ik had geen diploma's. Nee. En toen heb ik uh, gesolliciteerd in Ermelo Veldwijk. En daar heb ik mijn diploma B gehaald. Ja. En uh, toen met mijn diploma B kon ik in het ziekenhuis terecht voor diploma A. Ja, ja. En toen heb ik mijn ooivaatje nog gehaald, dat wou ik ook graag. En uh, toen heb ik mijn man ontmoet en toen zijn we getrouwd. En dat was in die tijd, in zestig, ja. dan, dan uh, verliet u je, je werk. Dan hield u op met werken? Ja. Nou, ja. ja. En he heeft u net zo'n groot gezin gekregen als waar u uit vandaan komt? Net zoals een moeder Linde Nul staat er niet achter. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Ja, goed, En uh, afval uh, kan ik aanprijzen als een heel mooi, oud stadje. Ja, ja ik draal ja. af. U heeft helemaal gelijk, Dien. Uh, de Lemelerberg um, die, uh, sluit uh, aan bij de Paradijsbeek en het pontje bij Bronkhorst. Ik denk het wel, ja. Absoluut. Hij ja. staat erop. Oké. Okay. Nou. Dank u wel voor het bellen en ik ja. wens u een hele goede nacht. Dank u, eerst Goedemorgen. Oké, dag. Ja, wij verzamelen Natuurschoon bij Casa Luna. Uh, en... Um, dat komt ook omdat er een... Um, natuurlijk hadden we het eerste uur... een was boswachter te gast hadden. Maar tevens komt er hier een, uh, een persbericht binnen... dat um, op 22 juni 2013 barst in heel Nederland... 24 uur lang van de activiteiten in de natuur. Allemaal in het kader van een manifestatie. 24 uur voor de natuur. Dat kunt u allemaal zien op de website www.24uurnatuur.nl... Um, en dan worden activiteiten georganiseerd. En dan staat hier... Bijvoorbeeld een kajaktocht over Nationaal Park Oosterschelde... waar bruinvissen en zeehonden zwemmen. Fietsen op de Midden-Nederland-route. Wandelen op het lange afstand wandelpad mars -Kramerpad. En dan komt-ie springen op het trilveen van de weerribben. Of een kookworkshop met walnoot in heien. Hm. Hoe dan ook. Dat ziet eruit alsof dat voor ieder wat wils is... En dat wordt allemaal aangeprezen door Sharon Dijksma zelf van Economische Zaken. En zij zegt... Ik hoop dat veel mensen op pad gaan om te genieten van de prachtige natuur in Nederland. Samen moeten we ervoor zorgen dat deze mooie natuur... ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Nou, daar kunnen wij natuurliefhebber Sharon Dijksma natuurlijk geen ongelijk in geven. Um, www.24uurnatuur.nl 22 juni 2013 kunt u dus springen op het trilveen van de weerribben. Dit alles geheel terzijde, want we zijn bezig met de Casaluna... ...kanon der Nederlandse uh, natuurpracht. En um, u kunt ons bellen 0801121. 121 Martin. Goedenacht. Uh, natuurpracht inderdaad. Ja. Uh, had ik een, uh, eventueel een idee over dat je mensen wat meer zou uh, moeten kijken... ...naar de simpele natuur om hen heen. Dus uh, mosjes, uh, grasbritjes in de stoep paardenbloemen, okay, ja. plekken, uh, mieren op het aanrecht is nog, uh, dus uh, natuur voor beginners. Natuur zo maar. voor beginners, oh. natuur voor dummies. Ja, je ja, dus, dus ja, niet... ik heb namelijk de, ja. de massa wel door die mooie gebieden zien trekken en die letten daar toch vaak niet, niet, niet zo heel erg op, want ja, het is ja. meer dan een uitje. Dus dacht ik, van, laten we dan gewoon beginnen bij... Nou, uh... oh, het is dicht bij no, huis. Als je bij, huis, de dus... bij de McDonald's staat, dan heb ja? je ook nog wel wat, wat natuur te zien. Er is eigenlijk overal wel natuur. Als je, je echt wil. Je je vol ja, ja. van je land zit ook mos. Ja, ja. Dus... Maar um, dus, dus um, jij zegt, om nou meteen naar de Paradijsbeek in Renkum te gaan... ga eerst eens kijken naar Dat de mieren druk, hè? Dan... mieren op ja. je aanrecht. Ja. Ja, ja, ja. je moet leren natuurkijken op hele simpele manier. Je kan een kind natuurlijk ook niet in één keer een biefstuk geven. Je moet hem echt pap geven van het begin af aan. En dan langzaam bouw je dat op en ervaar je dat en leer je dat. En dan ja, ja. ga je uh, in de wat ingewikkeldere gebieden. Want ik hoorde je net al uh, dat je met de Kano over bruinvis en uh, zeehonden... Uh, ja, ja, dat moet hè, van en... Sharon Dijksma. Uh, ja, die Sharon ja, Sharon Dijksma, Dijksma die... Ja. Uh, die Doet niet aan. Dat breekt met de bek maar niet open. <coughs> Laat ik het dan zo zeggen. Maar <coughs> uh, laten we dat niet met, niet, niet met z'n allen in dat bos gaan. Want er staat voor je het weet een snacktent naast. En dan moeten we allemaal met de auto daarheen, natuurlijk. Nee. En maar, dit, maar, maar wacht, wacht en eens even. Op zondag alleen, hè? Op Wa zondag is het heel druk in de natuur. Wacht eens even, op landen, Martin. nooit. Martin, ja. uh, volgens mij uh, leg, draai je ons allen een loer. En zeg je tegen iedereen: kijk maar naar de gasprietjes. Tussen de tegels. En ga jij dan in je eentje naar die bruinvissen kijken? Omdat, omdat iedereen van jou thuis moet blijven naar de mieren op zijn aanrecht moet kijken, of niet? Is dat niet de truc? Vanuit oh, dat ik voor de natuurkijker ben, maar dat hoeft niet hoor. Want in sommige gebieden waag ik me echt niet in. Dat nee. Moet, uh, te, te... nee, maar je hebt wel gelijk. Het is een beetje een met een, een, een, een twinkslag van, uh, ja. ja, begin bij dat mosje bij de deur en, ja. en volg dat andere mosje. En voor het weet heb je een enorm natuurgebied, uh, ja. wat natuurlijk uh, alle kanten nog op gaat. Uh, ik, ja, ik, ik maak me inderdaad een beetje zorgen om uh, mensen die geënthoucieerd moeten worden om in het bos of in de natuur iets te gaan doen. Want uh, dat moet toch echt uit jezelf komen of in je opvoeding zitten. Of... Ja. Ik heb ook nooit op de radio uh, gehoord van, hey, uh, nou moet je echt het bos eens in. Dat, ik weet niet, dat, dat is iets wat je van jezelf gaat doen. Of je gaat, uh, ja. en, en dan nog hoor. Uh, ik zie heel veel biologen rationeel door dat bos heen stampen, allemaal. En uh, ja, weet, biologen. leren, leren ja. smaak ontwikkelen, leren. Ga met een met een, bijvoorbeeld mensen uit uh, Scandinavië. Dat zijn hele interessante mensen die waar ze ook lopen, wow. dus, uh, uh, ja, ik ben met zo'n Scandinavisch iemand is in de Nederlandse bossen geweest. Mm -hmm. En die mensen die uh, blijven bij elke bloemenplant uh, staan. Een O, oh, een A. Ah, en, en dat loopt helemaal niet door. En dat is uh, totaal ongestrest loopt dat door die natuur. Dat ervaart echt. Terwijl als je toch een Nederlander door dat bos ziet nou, nou, nou, dat is echt... Uh, en, en natuurlijk de, de, de, de leuke mensen daar gelaten, maar ik, ik, ik ben toch een beetje bang voor de massa die daar allemaal uh, paddenstoelen gaat plukken. Okay, ja, eigenlijk en, een en soort soort Vogels of? luisteren in de ochtend, en ja, ik weet het niet... Mart Martin ja, Martin, jij wil eigenlijk een soort voor voordat je de, de Paradijsbeek mag zien, of niet? Ja, nou, nee, dat niet. Maar uh, ik denk dat de natuur het al geregeld heeft dat het allemaal zo... Oninteressant is dat je daar in die al niet meer komt. Vandaar dat de natuur is, wat dat gaat zeer zelfredzaam. Als jij natuurlijk met, met, met zo'n houding door dat bos heen loopt ja. en, en, en, en alles is op een gegeven moment vies en nat, want het regent. en je gaat met modderige voeten weer terug je dure auto in. Dat je, ik, ja, dan heb ik. dat, dat, dat ketst wel af. Dan ja. komen ze ook niet meer. En dan lacht dat bos als derde die denkt van ja. Er gaat weer zo'n mens die afdruipt. Dat vind ik een goede final thought, Martin. Het bos lacht als, als derde. Ik wens je een, een goede nacht. En uh, succes ja, okay. met de mieren ja, en, ik het gras. Het even en het gas. Ja, en het bos. Okay, okay. Goed Goeie nacht. Um, eens even kijken, um, gaan wij uh, wat muziek luisteren. John Stacada. John Sakada, just another day. Jeugdsentiment, begin jaren 90. Um, we hebben het over de natuur. En we zijn een uh, grote Casaluna kanon aan het samenstellen... van de mooiste plekken van ons land. Um, en we gaan goed. We hebben al een paradijsbeek. En een pontje en een berg. Aleida, wat ga je daaraan toevoegen? Soestduinen. Hartstikke idee. Soestduinen. Ja. Is dat met, dat is met, het, uh, met dat zand, hè? Ja, dat is met dat zand. Daar kom ik elke dag, daar rijd ik elke dag vijf kwartier met mijn hondje. Zo, ja, zo, zo bijna zo, een, net, een, lokaal, ja. een lokale woestijn, hè? Of hoe zou je het omschrijven? Ja, en je hebt hele mooie brede paden. Ja. En dan kun je goed met je scootmobiel overheen rijden. Oh, je dat gaat je met je weg. scootmobiel? Ja. Maar dan. Um, dan ga je echt op de paden, want dan kan je niet het zand in natuurlijk, of wel? Nee, dat kan nee, niet. Nee. Maar dat, dat geeft, Maar je ziet het allemaal wel. Je ziet het prachtig natuurlijk, ja. ja. En je hebt er af en toe, mee, tijdens de bronstijd, heb je herten daar. Die kom je tegen, en inbrief schrik je eigen dood. Hoe heet, dat, daar... hoe heet dat geluid ook alweer, als ze gaan... Uh... Uh... <laughs> <Kan je, laughs> Alijda, kan je die nog één keer doen? Nee, dank je. Oh, nee, ja. maar goed, in, ja. de eerste keer toen ze tegenkwam... ze stonden twee meter van je af, hè? Ja. Je schrik je echt En ik zie je vier grote ogen, stonden twee naast elkaar. Je moet oppassen, hè, want ze zei, als ze zo bronstig zijn, toch? Ja, maar goed, ze kwamen uit het niets, joh. Ja, dat heb je met herten. Ja. ja. En je komt schapen tegen twee keer per jaar. Ja. Konijnen, herten... Roofvogels. Roof je komt er alles tegen. Als je daar heel lekker rustig rijdt. Ja. dan ga je zoveel zien. Weet je hoe het heet, uh, leider het geluid? Wat de bronzende herten maakt? Nou. No. Burrelen. Juist. Dat was wat jij net deed. Jij was live op radio 1 aan het burlen. <lacht> nou, kijk eens aan toe. Kijk eens een keer gek op de radio. Ja, dat mag ook wel eens. Maar hey, en uh, ben je er veel? Scoot je er veel door de Soesterduinen? Dagelijks. En hoe lang uh, duurt dan jouw ritje? Uh, vanaf Amersfoort dan ga ik uh, naar Soesterduinen. Ja. En dan gaan we vanaf de dierentuin van Amersfoort. Dan gaan we er achterin. Oh, je rijdt met meerdere? Ja, de hond en ik. Oh, samen zijn met hond, ja. Juist. En dan gaan we via de Korte Duinen... Dus we weten padenkamp. Gaan we weer naar huis en dan zijn we zo vijf, zes kwartier onderweg. Wat lekker, maar je zegt elke dag. Dus weer of geen weer ga je door de Soesterduinen? Weer of geen weer. Regenkleding aan. Maar is het niet koud? Soms? Je kan ook treden, hè? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, ja. Kijk, de hond heeft een eigen jasje. En Ik e heb een eigen jas. Maar Aleida, is het elke dag anders? Elke dag is het anders. Ik kwam gisteren... Kan je ja, sorry. Geen gang. Ik kwam gisteren ergens en vanmiddag op dezelfde plek. En nu stonden er hele mooie paarse bloemetjes die er gisteren nog niet stonden. Ongelooflijk. En die worden morgen zijn waarschijnlijk weer wat hoger. En dat gaat je nooit vervelen, diezelfde route? Nee, met de en ook. Zo zie je tienpaalstoel, zo zie je er veertig. Wat grappig, ja. Je, je ja. moet willen kijken, je moet het willen zien. Sta je dan ook vaak stil? Ja, ja, ja. Regelmatig. Regelmatig. Ja. Daarom duurt het ook zo. Want dat stukje kan je een half uur rijden. Maar als je er zo vaak bent, en, uh, dan heb je inmiddels ook wel bekenden daar. Die, die je dan ook dagelijks ziet of even goed. Of, of gaat dat niet zo? Jazeker. En je houdt goed in de gaten. Want als iets verandert, dan denk je van hé, hey, die fiets staat er al twee dagen hier. Zou ja, ja. die dingen in de gaten. Ja, ja. Dus je bent zo, eigenlijk dat. eigenlijk ben je een soort um, vrijwillige boswachter. Ja, boswachters kennen we ook allemaal. Wat leuk, ja. Elke boswachter die kennen ken, is zei van... Hé, hey, hallo, ben je er weer? Ja, wat leuk, ja. Dus dat is best, uh, Ja, je hebt leuke contacten. Je moet op regelmatig dezelfde wielrenners, tegen me. van, tot morgen. Tot morgen. Wat goed, wat goed. Dus dat is hartstikke leuk. Ja. Maar je, je moet echt, ja, de kleine, zoals ik zeg, paddenstoeltjes... Bloemetjes die iedere keer elke dag groeien. Dat moet je willen zien. En vandaag, met deze prachtige dag, moest het mooi zijn geweest in de zandverstuiving. Ja, nu He? stond hele mooie paarse, ja. ja... Het zijn van die lange bloemetjes, van die wilde. Ja. Het zijn een soort kattenstaten, maar dan in paas. Ja. Schitterend. Aleida, dankjewel. Soesterduinen uh, voeg, um, voegen wij toe aan de... Heel de ka stand. kanon van de Nederlandse natuurpracht. Um, ik kan lekker met z'n allen de rennen, Martin. Jij ook. Oh ja, Martin was de vorige beller, hè? Dat bedoel je nu, volgens mij. Ja. ja, ja. Oké, okay. Alijda, dank En ik wens jou morgen wederom een, een, mooie, um, een, mooie, een mooie rit. Dat ja, is wel leuk, Door de duinen. Oké, okay, dag. Hé, hey, doei. Doei. Goeienacht, Vincent. Goeienavond. Um, ik zou... Uh... Schiermonnikoog willen voorstellen. Oh ja. Ik ben gewoon een Amsterdamse stadjongen. Mm -hmm. en 35 jaar geleden was ik... één keer op oog in de wintertijd. En toen dacht ik... dit is in Nederland... natuur. Het ontbreken van fietspaden... en al dat soort toestanden. Ja. En het was zo ongelooflijk mooi. Dat heeft diepe indruk op mij gemaakt... En als stadskind, als jong, jongetje, kwam ik vaak in de Kempen. Dat vond ik ook ja. heel fantastisch. Dat is ja. de uh, Belgische grens. Maar, Schiermonk was uiterst bijzonder. En, nee, maar je in het team ben je sindsdien weer terug een geweest? Als en nadien, in, in, in de afgelopen jaren, ga ik altijd uh, naar Zuid-Frankrijk, naar de Provence. Ja. Omdat je daar ook het ontbrekende van fietspaden, voetparen en dat soort dingen. Je hebt daar ja, ja. Wat, wat ze in Frankrijk noemen, de krandranden heeft en andere wandelroutes. Maar Fransen lopen zelf uh, weinig. En uh, dan kom je soms op paren en dan zie je dat daar gewoon een jaar lang niemand uh, gelopen heeft. Ja, ja. En uw gast van vanavond, de boswachter... Mm -hmm. Die, die, die zei van, ja, het ging even over de financiën... ja, ja dan moeten we wat, wat fietsparen en dat soort dingen doen. En ik denk juist, dat moet je niet doen niet in doen. Nederland. Ja. Je moet dingen ook enigszins ontoegankelijk maken... om die natuur zijn gang te laten gaan. Ja, dat noemde hij klapstoelbeleid, vond ik wel een goed woord. Dus dan ga, zet je een klapstoel neer en dan ga je kijken en doe je niks. Het is, is wel een goede bezuinigingsmaatregel, niks doen. Nou, nee, nee, ja, nee, maar hij bedoelde het volgens mij in, in, in, in een andere zin. Maar je moet ook, oh. laat ik zeggen, de natuur ja. moet ook, je moet ook uh, uh, moeite doen om er te komen. Ja, ja, en, ja. En als je dingen, als je, laat ik zeggen, als je daar een fietspad maakt, dan komt daar een snorfietser, een, een bronfietser, een, een gewone fietser. Ja. En dan is het dus per definitie al geen natuur meer. Nee, dat is zo. Nou ja, daar, daar lopen de meningen over uiteen. Want onze boswachter die, die zei dat alles natuur is. Een, een, nou, nou, dat is best veel, maar... Dat vind ik dus niet. Want nee. ik vind Nederland is een soort... En daarom noem ik eventjes uh, -hoog, Ja. Als... als uh, ja, wat voor mij de natuur is. Omdat het zo ongerept was. Het was ontoegankelijk. Ja, je kunt er naartoe, je moet erin... Ja. Maar het, je moet er moeite voor doen. Ja, ja, ja. En, en, en op het moment dat dingen ge, ge, ge, geplaceerd worden. Ja, dan is het dus geen. wordt het een park. Ja, nee, dat is. Nederland is één park. Dat is duidelijk. Nou ja, heel Nederland is, een is in zijn geheel aangelegd, natuurlijk. En ben je ook op andere Waddeneilanden geweest? Of, uh, nou, Texel bijvoorbeeld. Maar je vindt schier het mooiste van het, van het setje. Nou. Ja, daar ben ik geweest. En het de andere ken ik niet. Ben je, ben je wel eens op Vlieland geweest? Nee. Ik denk dat je dat ook wel mooi zou vinden. Geen auto's. Uh, ja, maar op, op, op schier oog heb je dat ook niet. Nee, dat is waar. En, maar, en, en de, de, laat ik zeggen, de stilte hè, die daar dan uh, ja. ook vanuit gaat. En zeker in de winter. En ook nog een keer als het gesneeuwd heeft, hè, dan bent het ook allemaal nog een keer. Ja. Ja, dat, dat was uh, heel indrukwekkend. Met, met, met uh, ja, die uh, hele lange stranden waarvan je op een gegeven moment niet meer kon zien... waar de sneeuw en het water ja. en de zee... Maar ga je niet Amsterdam een keer verlaten dan, Vincent? Um, nou ja, ik ben... Of hoef je je op, niet te vestigen daar? Maar... Um, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat zijn uh, wel gewetensvragen. Die... Weet je wat? Anders denk je daar nog even over na. Uh, en dan gaan we het daar misschien een andere keer over hebben. Maar uh, ja. Schiermonnikoog staat in ieder geval op de lijst. Oké. Okay. Dank je wel, Vincent. Goeienacht. Okay. u. Goeienacht, Paul. Goedenavond. Hallo. Waar, uh, waar moeten wij naartoe als het aan jou ligt? rekening voor een paar mooie plassengebieden. Plassengebieden, ja. Welke? En dat is uh, de Nieuwkoopse plassen. Oh ja. En Reweekse Daar kan je ook goed schaatsen, hè, als het vriest. neemt als het vriest wel, ja. Het mooiste is eigenlijk als je de overgang ziet van de winter naar de lente, dan heb je een soort groene explosie van riet. Waterplanten. Ja. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, dat is een heel mooi gebied. Het groene hart, hoort dat bij, toch? Dat is, het ligt midden in het ja, precies. En een van de voordelen is dat je het ook erg mooi kan fietsen... zonder dat je gestoord wordt door de auto. Ja. Alleen de restricties eigenlijk dat het zijn... het zijn hele mooie gebieden, maar eigenlijk voor door de week. Want het, het weekendvertier is zo... Uh... Ja, het is een beetje erg druk, ja. ja. ja, ja de motoren ja. en zo. En... En, en woon je daar ook in de buurt? Ja, ik woon in Gouden. En ga je dan... Uh, want hoe doe je dat dan? Ga je dan af en toe gewoon even door de week op pad? En ga je daar een beetje fietsen? Ja, of, uh... gewoon door de week. 'Savonds of overdag, als het tijd is. En dan uh, door alle fietspaden heen. Over alle fietspaden heen. Door, de, door het plassengebied. En je kunt van rijenwerk uh, zo doorsteken naar een nieuwkopen. En Dat is een mooi rondje van een kilometer of 60. En ben je een racefietser? Ja, een race tour. En in de winter mountainbike, ja. Maar ga je dan heel hard? Of, of ben je dan toch een beetje aan het uh, recreëren? Ook veel, ook veel kijken. <laughs> ja, ja, ja, ja. Foto's maken. Ja, het is een mooie Maar de overgang ja. van. Winter naar lente, en dan zie je die hele explosie rond, of, ja. om je heen. En dat hebben we eigenlijk net achter de rug, maar niet op zo'n zo stralende nou, het, manier, hè? is nou bezig, hè. He. Het, het, het is een beetje vertraagd. Week door de kou, ja, ja. Drie, vier weken is het vertraagd en dan zie je nou alle plompenbladeren naar boven komen. Oh, ja. En is het zo... Uh, maar wil je niet uiteindelijk dan daar in zo'n gebied ook wonen... of is af en toe door erheen doorheen fietsen voldoende? Ja, ik woon er bijna in en middenin, dus. Oh, ja, ja, ja, ja. Tegen de rand van de reewijk aan, dus. Oh, Oké, okay. ja precies. Neem dat je zei Gouden, ik dacht misschien woon je in de stad. Maar ja, ja. Dat, is een dat loopt helemaal door naar, uh, ja. naar Haastrek en dergelijke. En dan zit je in feite al midden in het plas. Ja, ja. En ben je, en ga je, ook, uh, ben je ook van het, uh, het varen met die bootjes? Heb je daar toch allemaal af? Of doe je daar niet aan? Ja, dat kan wel. maar Dat is meer, meer dan ze, uh, roeibootjes en dergelijke. Oh ja, ja. Of van die fluisterbootjes. Elektrisch. Ja. Oh ja, fluisterbootjes. Zij ja, die zijn daar heel erg populair. Dus... Ja, ja. Um, nou, um, dat was een um, goede reclame voor de plassen. En de Rewexplassen, Paul, dankjewel. Ja. En ik wens je een goede nacht. En, en ik hoop uh, dat je volgende fietstocht uh, net zo bloeiend is als. Uh. Heb je vandaag gefietst daar? Nee. Oh nee, nee, Maar het was een, een vrijdag fiets. Een vrijdag fiets. Veel succes vrijdag, zet me op. Dankjewel. Tee Hoi. Hoi. Je suis le poinçonnaire des lila, de gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Il n'y a pas de soleil sous la terre, dans la croisière, pour tout y'en j'ai dans la veste des extraits de Will Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit Que dégasse la quelle douce, à Miami. Pendant longtemps que je fais de soif, au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de souhaitier, moi je fais des trous dans les biais. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, Je suis le poinçonneur des lilas, pour un de changer à la valeur. Je vis au cœur de la planète. J'ai dans la tête un carnaval de confetti. Je l'amène jusque dans mon lit. En sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, j'ai des vagues. Je vais des vagues et dans la bombe ou des quais, je vois le bateau qui vient chercher Pour sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, encore des petits trous Mais le bateau se taille et je vois que je déraille Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous Een arts en métiers direct par le baroua. Maar j'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je verrai jouer la fidélère, j'étais ma casquette au bestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute qu'écoute, et pour partir, il n'y a plus de temps, je partirai les pieds le rond. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, et se faire un tour, un petit tour, un, des petits trous. Des Le Poisonneur de Lila van Tom Barman en Guy van Neuten. Serge Geimboer nummers, eh, opnieuw uitgebracht. Maar het leek ook een beetje schatplichtig aan Jacques Prel. Goed genoeg Franse chansons. We gaan door naar de natuur, de Hollandse natuur. Uh, u kunt ons nog steeds bellen: 0800-1121. Wij maken een, een Kaan onder Nederlandse Natuurpracht. En we hebben al paradijsbeken, pontjes, bergen, duinen, ennen en plassen. En een Waddeneiland. Nou, we gaan hartstikke goed. Wat gaat u daaraan toevoegen, mevrouw Goudzwaard? Het Mantingenzand Zand in Drenthe. Oh. Dat is een gebied, Er zijn we een keertje... waar we woonden uh, met vakantie. Ja. En toen uh, kregen we het aanraden... dat uh, daar eens een keer heen te gaan. Nou, toen zijn we er geweest met de Brommer... maar daar kan je niet met de Brommer op. Die hebben we gewoon langs de kant gezet. Ja. En dan kom je in een heel uitgestrekt gebied. Mm -hmm. En dat is zo eigenaardig. Dan loop je uh, een bepaald gedeelte... en dan ga je als het ware een bocht om... en dan krijg je ineens een heel ander landschap. En dat zo... Geregeld. Ik bedoel, je verwacht niet wat je om de volgende bocht tegenkomt. Oh? En dat is heel uitgestrekt. Er zijn gebeeld, dus dat is heuvelachtig. Er mm -hmm. zijn, de, dat is uh, beaardig bebost. En dan uh, vrij grote vlakken eigenlijk. Ja. Nee, dat is werkelijk. Ik, het heeft een hele grote indruk op. Ja, ons. ik hoor het. En hoe lang geleden was u daar? Ja, dat is al. Uh, Tientallen jaren geleden hoor. Tientallen jaren geleden en zoveel indruk. Bent u nooit meer terug geweest? Nee, want uh, nou ja, ik, ik hou ervan als ik de één keer geweest ben dan uh, en vooral op Drenthe, dan kom je natuurlijk niet uh, elke dag. Ik woon in Rotterdam. En bent u toen, uh, toen die tientallen jaren geleden, toen u voor het eerst Mantinger Zand aandeed. bent u toen op de brommer vanuit Rotterdam daar naartoe gegaan? Nee, nou, we waren met vakantie waar we daar ergens. Ja, ik weet niet meer precies waar we waren, maar in ieder geval. En zijn we toen op de Brommer zijn we daar naar Mantingen-Zand gegaan. Niet vanuit Rotterdam. Oh, Oké, okay. jullie hadden ter plekke een Brommer even te pakken gekregen. Ja, ja nee, precies. We, zelf. we waren wel met de Brommer op vakantie gegaan. Maar dan uh, hebben we ja, we houden nogal van trekken en zo, weet je wel. Dus ik bedoel, ja. dan ga je alle gebieden een beetje af. Want Leuk. in Rotterdam heb je ook een mooi gebied. Dan heb je het Kralingse Bos. Ja, tuurlijk. Ja. En dan heb je de Kralingse Plas. En ik woon ja. zelf in Rotterdam-Oost heb je ook nog een heel mooi park. En, en nou ja, noem maar ja. op, de omgeving is je ook mooi. Al ga ik hier gewoon bewijzen, spreken want het ene gedeelte naar het andere... kan nog eigenlijk door een heel groen gedeelte lopen... dat je eigenlijk niks en niemand tegenkomt. Maar dat mantingenzand zand, je hoort er nooit over. Nee, nee. Het heeft werkelijk een enorme indruk nou, op. Ik heb, ik heb nu even de foto's voor me op... Uh de computer. En het is inderdaad een heel erg afwisselend gebied. Met, uh, heel afwisselend. Het is een beetje duinen en dan is het weer heel ja. erg heide en dan lijkt het weer op een bos en het is ja. uh, met ja. hele oude bomen. Ja, je hoort misschien. er nooit over. Nee. Daarom denk ik, ik zal toch eens bellen. Want het is ja. echt een gebied waar je nooit over hoort. Nee. En als je er één keer geweest bent, nou je valt van de ene verbazing in de andere. Ja, ja ik kan het helemaal zo voorstellen wat u zegt, want zo ziet het er ook uit als je die ja, foto's ziet. het is heel afwisselend. En, en je kan ja. de uren lopen. Ja. Tellen, we hadden nog moeite om onze brommers terug te vinden. Oh? Zo? <lacht> ja, dat is ook wat. Ja. Er schijnen heel veel brommers uh, achter te worden gelaten hè, bij Mantingersand. Dat weet ik niet. <lacht> oh, brommers uit Rotterdam? Het geval ja. de moeite waard om daar weer echt een keertje een bezoek te brengen. Want het is ja. werkelijk onbegrijpelijk. En heel stil, heel rustig. Je komt er praktisch iemand tegen ook. Ja, ja. Nou, ik zie de foto's, en dus ze zijn inderdaad heel overtuigend. Ja. Uh, dank u wel, mevrouw Goudswaard. Gaat u nog wel eens ergens naartoe op de Brommer, tot slot? Nee, want ik ben 80 jaar nou. Oh ja. Dus dan, uh, ja. Ik heb, uh, zelfs, daarna ben ik eigenlijk auto gaan rijden. Ja. En uh, die heb ik zelfs nou weggedaan, omdat uh, ik heb hem niet meer nodig. Nee, nee. Ik heb uh, die is pas sinds een paar maanden de deur uit, maar ik ja. bleef nou uh, werkloos voor de deur staan. Ja. Want uh, ik ben nou nog maar alleen, met dus ik heb geen man meer. Dus wat dat betreft, dan ga je er niet meer zo op uit. En zeker niet op mijn leeftijd. Ja, snap ik, snap ik. Maar, maar je... ik zeg het, ik raad het iedereen aan om daar eens ja. een keertje heen te gaan. Want het is echt een heel onbedorven, prachtig gebied. Mantingerzand in, Mantinger in Drenthe. Dank u wel, mevrouw. Drenthe. Dank u wel, mevrouw Goudswaard. Goedendienst. Hele fijne Drenthe. nacht. Dag. U, u insgelijks. Dank dat u. het programma. Oké, okay, dag. dag. Um, u kunt ons nog bellen, volgens mij. 0800 1921. Ja, dat kan. Want we zijn er nog even. We, um, we racen door het land met allerlei natuur. Um, dat um, heeft ook te maken met 24uurnatuur.nl... waar wij um, op advies van Sharon Dijksma uh, de natuur in moeten. Um, maar dat is goed voor de natuur en voor de mens, vindt zij. Nou, dat vinden wij dus ook. Goedenacht, Koen. Uh, goedenavond. Ben jij ook? Uh, heb je ook een plek waar je ons even mee naartoe wil nemen? Uh, ja, heel graag. Vertel. En, uh, het is uh, bijna heel sprookjesachtig. Ja. En dan gaat het om uh, bij de bronnen uh, Oudmarssem, oud Oudmarssem. Oh ja. En dan heb je twee hele mooie watermolens aan de beek, Oploopafstand afstand van elkaar. En als je ietsjes verder loopt, zie je het water gewoon uit de grond borrelen. Ja, ja. En dat is zo'n prachtig gezicht van wanneer je... Ja, ik ken ze allemaal niet, hoor. Uh, ik loop daar echt niet meer de boel in. Maar dit is, toch, dit is toch helemaal in het Oosten? Ja, is helemaal in het Oosten. Ja, hoe plat wordt nou hem daar? In Twente, toch? Bij de... ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. De Bels en de Frans heette die molen. Oké, okay, ja. En waarschijnlijk kun je ook wel uh, op internet een uh, aantal plaatjes vinden. Maar als het even kan, dan uh, ben ik daar uh, aan het fietsen of aan het lopen. En beschrijf het eens even voor de mensen die nu de internetplaatjes niet hebben. Wat is uh, zo'n mooi in uh, Je hebt daar massale bossen. Ja. Maar uh, tussen de bossen heb je ook uh, in één keer vlaktes. En dan denk je van, het is gras, maar er komt gewoon water omhoog. We hebben hier met de moeras te maken? Ja. En ze komen dan uit in de Mosbeek. Dus we hebben massale bossen, een moeras en een Mosbeek. Ja. Kom daar nog maar eens om. Ja, nou dat vraag ik mij wel eens af. Van, uh, ik heb wel eens een uh, keer zitten kijken op internet. Van, uh, waar kun je dat vinden in Nederland? Ja. Maar het water zo spontaan omhoog borrelt en een mooie beek maakt met... Uh, uh, watermolentjes uit uh, 1600, 1700. Ja. Het is gewoon prachtig. Prachtig. En ben je een Twent? Ik ben een echte Twent. Geboren en getogen. Geboren en getogen, maar dan in Engelo. Dus niet in Almelo. Ja. Maar uh, dat, dat is toch het mooiste. Ja. Oké. Okay. <laughs> Ik uh, ah, nee, wil ja, geen reclame maken, nou, maar dat mag. Ik, ik, dat zijn ik, ik, we aan het doen. Uh, dat zijn we aan het doen. Dat mag, uh, dat mag komen. Ja, oké. Okay, want uh, ik vind het zo mooi, als je... De, uh, in de lente, dan staat alles in bloei. En als je in de herfst, kun je daar beukennootjes van de grond afrapen. En doe je dat ah. dan ook, beukennootjes van de grond? Ja, ja, ja. En die smaken heerlijk. Oh ja, tuurlijk, ja. En, en, en er staan ook nog een aantal uh, tamme kastanjes. Uh, nou, kastanjespoffen. Dat is toch ook heerlijk. Ja. Dus zo, zo, zo kun je als wandelaar uit, uh, uit zo'n gebied. mag je dat ook gewoon meenemen van de ja. boswachter hoor. Alleen je mag je in loslaten. Oh, nou ja. Maar dat is dan een kleine bijkomstigheid, ja, denk ik. Oud Oudmarsum heeft. Massale bossen en, en, en, en moerassen, maar je kan niet, niet alles hebben, hè? Nee, je kunt niet alles hebben. Maar, het is maar je mooi, komt een ent in de buurt, volgens mij, daar, waar jij vandaan komt. Ja. Ja, ja, ik vind het prachtig, heerlijk genieten. En het lekkerste is van als je daar s ochtends uh, rond een uur of zes uh, rondloopt... met nog een beetje douw rond je neus gaat... Yeah. Dat, dat, is een mooie, dat is een mooie poëtische afsluiter, Koen. Douw ja. rond de neus gaat. Uh, ik, oh, okay. wen, ik wens je een prachtige Twentse lente toe. Ja, oké. Okay. Hartstikke bedankt. Oké, okay, goeienacht, hè. Goeienacht. Dag. Hoi. Hoi. Um, ik ga even wat e-mails voorlezen. Um, we hebben een mail van Frank. En Frank die heeft uitgepakt. Want die zegt... Um, de volgende plekken uh, zijn prachtig. De Eupolder bij Nijmegen. Het westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. De Hoge Veduwe, Alblassenwaard. Epe, Zuid-Limburg. Het Zwarte Water, Achterhoek, Noordelijk deel Friesland. De Peel. Kortom, Frank zegt eigenlijk... Um, heel Nederland ligt er wel mooi bij. Volgende mailtje is van Jan Willem. Kampsheide tussen Assen en Ballo en Rolde. Oh ja, dat zijn mooie Twentse dorpen. Ballo en Rolde. En dan hebben we nog een mail van, um, van Timo. En... Um, Timo schrijft het Waterloopbos. Dit is het oude waterloopkundig laboratorium... waar ze onder andere de Deltawerken hebben uitgebouwd... in het klein voor onderzoeken. Uit de tijd dat computers het werk nog niet deden. Dit bos is tegenwoordig wandelgebied van natuurmonumenten. Mooie natuur en fragmenten van oude waterwerken van over de hele wereld. En er is ook altijd wel kunst vertegenwoordigd in het bos. Nou, het wordt steeds... Uh, het begint een enorme lijst te worden. Uh, uh, onze... Casaluna Natuurkanon. Um, en Hans, goedenacht. Ga jij er nog iets moois aan toevoegen? Ja, ik heb nog een leuk hoekje in Nederland gevonden. Heb je nog een leuk verstopt hoekje? Ja. Vertel. Dat is op Ouddorp. Op de kop van Goede Overflakei. Oh, We gaan nu weer naar het zuiden afdalen. En, en uh, vertel daar eens over. Nou, daar zo ligt een zendstation van de marine. Ja. Er staan uh, 15 tot 20 hoge centpast van 30 meter hoog. En dat is een afgestoten gebied... van 2 kilometer bij 2 kilometer ongeveer. En daar zo groeit de schroeforgus. Wat is dat? De schroeforgus, dat is een orchidee. Oh. En die groeit met zijn stengel... in de vorm van een turkentrekker. kurkentrekker. Oh. En die schroeforgus... die komt in de hele wereld nergens anders voor... Als op dat stukje weide, daar zo in de duinen bij Ouddorp. Echt waar? Is dat de enige plek ter wereld waar de schroeforg is? Ja. Wat bijzonder. En waarom dan alleen daar? Omdat de samenstelling van de zandgrond daar zo dusdanig is. Dat hij daar als enigste gedijt. Wat interessant. En het is een, een marinegebied waar wij gewone mensen niet mogen komen. Daar mogen wij niet uh, komen. Er staat uh, gewoon een hekje met prikkeldraad omheen. Maar hoe weet je dan staat... dat de, de is daar zit, als je er niet mag komen? Nou, de, de leraar op de middelbare school in de brugklas... Oh. die had er eentje gevonden en die had hem meegenomen naar de klas. Ja, ja. En die... dan moesten we allemaal met bewonderingen kijken. Want hij mocht wel het marineterrein op. Nee, hij mocht oh. dat ook niet, maar hij deed hem stiekem. Een leraar die stiekem het marineterrein opgaat? Ja. Dat goeree overvlakke dat doet maar, hè? Ja, dat zijn eigen gerijden mensen. Eigen gerijden types. Maar um, wel, leuk, maar het is wel leuk voor die mariniers ook. Nou, er uh, zitten er uh, denk ik toch wel twintig man onder, uh, onder de grond. Oh. Uh, te zenden naar, uh, naar de hele marine over de hele wereld. Er wordt gewoon 24 uur per dag gewerkt. Daar zitten 20 man onder de grond in dat gebied ja. te zenden. Waarom er staat moet dat... een heel klein huisje. Maar, van... waarom, moet dat... maar waarom, Hans, moet, moet je onder de grond zitten om te zenden? Je kan toch ook lekker tussen de orchideeën? Nou, er staat achter... ook een heel klein huisje ja. op die, eh, midden op dat gebied. Ja. Maar dat ziet eruit als een heel klein boerenwoningetje. Oh. Wat een, en uh, er wat staan een... altijd zes tot acht auto's en een paar motoren en wat fietsen. Dus er zijn gewoon mensen aan het werk. Wat een duisterige dingen gebeuren daar in het verreste Het is ook streng verboden om erop te komen. Ik voel allemaal complottheorieën aankomen nu. Of nou, het, nee? uh, dit is gewoon de marine enrichtingendienst die ze daar. Ja, ja. Nou, laten wij ons daar maar buiten houden. Want maar wil ze... je een, een soort gelijk... Uh, uh, natuurgebied zingt, ja. dan moet je naar het waterleidinggebied toe uh, bij goede reden. Oh ja, goede reden. Ja. Ja. En daar zo en uh, kijk, uh, zo'n is die uh, ontwikkelt zich niet in, in duizend jaar. Want cartografen die tekenen altijd dat het is begonnen in het jaar duizend ongeveer. En dat ze dan dus polver zijn geworden ja, ja. Tot, en steeds groter en meer en meer... totdat ja. het dan het huidige eiland is. Ja, ja. Maar zo'n stroefborgers, dat is natuurlijk een heel oud wetspantje. Dat ontwikkelt zich niet in 2000 jaar tijd. Nou, interessant. Ik had er nog nooit van gehoord, Hans. Maar ik ben blij dat ik wat geleerd heb. Ik dank je wel. En ik wens je een goede nacht op Goeree Overvlakke. Dank je wel. En nog okay. een heel prettig programma. Dank je wel. Dank je wel. Dag, dag. dag. We krijgen een tweet van Peter. En die schrijft... Met mijn zoontje fietsen over de dijk, langs de Maas. Kastelen, bossen, weilanden. Allemaal in de omgeving van Wiegen, Niftrik en Leur. En dat is volgens mij rond Nijmegen, als ik het goed gok. Um, we gaan door naar de volgende beller. Louis, goedenacht. Volgens mij ben jij de, de, de laatste beller van onze Casaluna Natuurkanon. Dankjewel. Uh, hartstikke leuk dat ik even mag vertellen. Wat ik uh, een van de van de geweldige plekken vind waar ik zelfs uh, mag wonen, al uh, ruim 25 jaar woon ik. Hè? Oh. Dat is uh, op landgoed over Met water, bossen, op de rand van de Veluwe en de Betuwe. Dat is prachtig daar. En daar, en daar, daar woon je? Daar woon ik, ja. Ja, daar, heb ik, daar mijn, uh, mijn bedrijf heb ik daar. Maar je, je woont op een landgoed, daar kom je niet zomaar, toch? Nee, nou, dat is ook toevallig eigenlijk uh, zo gekomen. Dus In 1988 uh, zijn we hier uh, terechtgekomen. We hebben één deel uh, gekocht. En later konden we de rest erbij kopen van het stuk wat, uh, wat ooit opgezet is. En dat maakte onderdeel uit van de landgoederen van de heren van Homoed. En uh, een stukje daarvan, uh, want die hadden in de middeleeuwen heel veel... Uh, hebben wij een stukje waar wij uh, mogen, mogen zitten. De heren van? Van Homoed. Oh. De heren van Holmoed, die zijn uh, in de middeleeuwen door Karel van Gelderen vastgezet. eigenlijk En die hebben hier in de Doornenburg in het kasteel vastgezeten en in doorwet. En uh, ja, op, dat stuk, op een stukje daarvan uh, daar woon ik. Maar dat, Met, dit zijn uh, middeleeuwse verhalen, of niet? Een, een stukje middeleeuwen, waar, uh, waar weer naar de geschiedenis, naar het heden als het ware... waar wij uh, ja, onderdeel van maken eigenlijk. Hè. Ja, het heden bestaat uit het verleden. Ja. Maar, ja. Maar, maar woon je dan ook in een heel oud... Nee, ik woon in, nee, uh, in een redelijk modern huis. Maar ja, ja. een dusdanige wijze dat het past in de natuur. Onder stukje steen, boven hout. Uh, het is een recreatieplek uh, ja. eigenlijk. Uh, anderhalf hectare water waar, uh, waar karpers in zitten. Alle Nederlandse vissoorten. Ja. Uh, Vlakbij de, de Rijn waar je de stuwallen zit. Uh, op ons terrein hebben we dan een stuk water. Dat is, het water is 150 jaar oud. Wat onder de Rijn doorkomt. Oh, yeah. En achter zijn twee plassen, die, uh, uh, dat is water uit de Rijn. En yeah. we liggen deels op het waterwindgebied. Ik hoorde net iemand ook vertellen over een waterwindgebied. Dat is Fekersdries, uh, het grootste waterwindgebied van, uh, van Nederland. Yeah. En dat gebied sluit eigenlijk weer aan op uh, de Lingezegen, Als het ware, dat is het groot natuurpark... wat tussen Arnhem en Nijmegen gemaakt yeah. wordt... om een, um, een groene buffer te houden tussen, uh, tussen de steden. Uh, vlakbij bij Deswijk, een natuurpark... Het is een, uh, een geweldig mooi gebied. En ik hoop dat heel veel mensen op een gegeven moment zeggen... Van, oh, nooit geweten ja. dat daar zo'n mooie diversiteit uh, eigenlijk Ja, is. nou, tussen Betuwe en Veduwe, dat kan slechter. Maar uh, nog even over het landgoed. Dat heet dus Heren van Homoed. Nee, nee het landgoed heet uh, Overbetuwe. Landgoed Overbetuwe. Oh, ja. En het is een, een, een stukje eigenlijk wat vroeger onder de Heren van Homoed... Uh, wat een rare naam is dat eigenlijk. Waar, kom, waar, waar komt dat vandaan? Uh, welke naam vera? Homoed, nog nooit van gehoord, het klinkt zo... Nee, ja, Homoed, oh, dat is... Uh, en terwijl het in de middeleeuwen... Uh, de, de, de... ja, hoe moet ik het zeggen, de, de meest gevreesde... roofridders, zou ik bijna ja, zeggen, ja. Van, uh, van... Karel van Gelderen waren. Ja. En die hadden een heel groot gebied en een heel... Het, het jammer is dat ze dat niet weten waar het kasteel precies gestaan heeft. Hmm. Maar er heeft wel een ander kasteel gestaan... die vlak achter is, de Rode Toren. Dus het, in dit gebied is eigenlijk altijd heel veel te doen geweest. Spreekt hè, wel namen. tot de verbeelding, hè, roofridders... Ja, ja, ja, ja, nou ja, daarvoor werden ze ook vastgezet. Hè, omdat ja. ze vonden dat ze te veel macht kregen. Ja, die, ja Daar moet die je wel aan doen. Die roofridders, dat, dat was niet te doen. Dat, dat, ja, ja. dat, dat, dat ging maar door. Maar uh, Louis, wat, uh, jij hebt daar dus een, uh, een bedrijf op dit landgoed. Ja, ja daar, is een onderdeel is er een chalet gedeelte. Maar het is allemaal kleinschalig hoor. En wat doe je dan? Uh, uh, een chalets. Dus mensen die daar een plekje hebben en daar uh, gewoon het hele jaar kunnen verblijven. O. Een stukje camping, uh, trekkershutten en een kinderzorgboerderij... Waar, uh, waar mensen weer opnieuw een plekje krijgen... of uh, in ieder geval weer yeah. deel uitmaken van de maatschappij. Ja. Yeah. Nou, dat klinkt... Mocht je uh, geïnteresseerd zijn, kijk op uh, landgoedoverbeten.nl. klinkt helemaal niet slecht allemaal. Dit, uh... ja, het, is, uh, het is onvoorstelbaar. Ik, uh, ik kom oorspronkelijk uit Arnhem en ik dacht van... nou, dat is hartstikke mooi, bossen, groene stad. En ik heb nooit geweten dat, dat zo'n open uh, en toch gebied zo ontzettend veel natuur uh, in zich had. Vogels... Yeah. Geweldige vogelplek, euh, ja. Nou, dan, euh, dan wens ik jou nog een hele fijne nacht... en een, en een fijn leven daar in de natuur... Ja, nou ja, we genieten volop en, ja. Uh, ja, en ik hoop dat iedereen die van natuur houdt... en ik, ik hoor dat er al heel veel mooie dingen langsgekomen zijn. Ja, de, de lijnen staan roodgloeiend door deze natuur, uh, no, ja, natuuruitbarsting. Ja, ja. De lente is begonnen hier in ieder geval. <laughs> Een ja. mooi onderwerp wat gekozen is. Heel goed, ook heel, heel fijn. En heel veel succes met de uitzending. Dank voor het bellen en succes met je bedrijf op het land. Dank je wel. Dag. Dag Louis. Um, ja, en wij gaan bijna de luiken sluiten hier in Casaluna. Um, we hebben heel wat langs zien komen. Paradijsbeken, pontjes, bergen, duinen, Vlieland, of wat is het schimmelijke oog? Plassen, massale bossen. We hebben massale bossen langs zien komen bij Ootmarsum. En ook nog eens een landgoed van de heren van Homoed. Nou ja, zo leer je wat. En dan um, is er natuurlijk nog Sharon maar die wil dat wij gaan springen op het trilveen van de weerribben. Um, ja, het kan niet op. Dat is eigenlijk de conclusie. Het kan niet op. Um, morgen is Casaluna terug. Dan ontvangt Helco Span Marsa Mandels. Dat is de artistiek leider van het Noord-Nederlands Orkest. En Mandels die komt naar aanleiding van de 100e verjaardag van Stravinsky. Zometeen neemt uh, Wakker Nederland Wakker het van ons over met het programma Nog Wakker Nederland. Uh, vanavond met Diederik van Zessen aan het roer. Rest mij niets meer dan u een... Um, Hele fijne nacht toe te wensen als u doorluistert, of als u geheel iets anders gaat doen. Um, morgen is Casaluna terug. Het was mij een waar genoegen. Goeienacht. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. Een CRV.